...van Eck met het NOS-Journaal. De nieuwe naam van GroenLinks PvdA wordt Progressief Nederland. In het dagelijks taalgebruik wil de linkse oppositiepartij dat afkort tot pro. Partijleider Jesse Klaver maakte de nieuwe naam bekend op een speciale bijeenkomst. En voor iedereen die meer hoop wil, meer strijdbaarheid, meer vooruitgang... ...voor al die mensen hebben wij vandaag een belangrijke boodschap. Welkom thuis. Welkom thuis bij Progressief Nederland. Over ruim twee maanden is het oprichtingscongres van Pro... en vanaf dan zullen de namen van GroenLinks en van de PvdA niet meer worden gebruikt. De rechter heeft de uitkleedfunctie van chatbot Grok in Nederland verboden. De AI-chatbot van hetzelfde bedrijf als X... mag in Nederland geen naaktbeelden meer genereren van bestaande of fictieve personen. Dat kon door een foto te uploaden. Grok maakte er dan met kunstmatige intelligentie naaktbeelden van. Asielminister Van den Brink vraagt gemeenten met spoed noodopvangplekken voor asielzoekers te regelen. Volgens de minister moet dat voorkomen dat de opvang de komende weken onbeheersbaar wordt. Ik zou eigenlijk willen zeggen alles is welkom, omdat alles ook een oplossing biedt aan de, aan de nood die we hebben. En ik hoop dus ook dat gemeenten op die manier willen meedenken, locaties willen aanbieden, want we zien gewoon dat we dus 4500 plekken tekort komen. Door het gebrek aan opvangplekken is het sinds januari te druk in het aanmeldcentrum Inter Apel. ...en blijven op andere plekken locaties langer open tegen de afspraken in. Er komt een rechtszaak over de toegangsregels voor vrachtwagens in Utrecht. Transport en Logistiek Nederland vindt dat ondernemers te weinig tijd hebben gehad om zich voor te bereiden. De gemeente is het daar niet mee eens. Vanaf mei mogen er nauwelijks nog vrachtwagens in het centrum van Utrecht komen. Het weer vanavond neemt het aantal buien af en zijn er wat opklaringen. Vannacht kan het land inwaarts een graadje vriezen... Morgen begint zondag, smiddags raakt het bewolkt en volgen er buien bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen bij Amsterdam op de A10 rijdt het nog langzaam op de Ring Noord bij de Koentunnel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 Ja, wordt er nog iets gedraaid vandaag? Het is niet te geloven, maar op het moment dat je moet beginnen... krijg ik weer zo'n rondje in beeld. Ja, inderdaad, er gebeurt wat. Nou, dat is natuurlijk uh, niet de bedoeling, want dit, dit, dit hoort niet. Volgens mij gaat er iets helemaal niet goed. Dit, dit, ik ga eens eventjes weer... Uh, want dit is namelijk uh, single nummer 2 die we moeten laten horen en uh, niet de nummer 1. Nou, ik. Uh, het gaat helemaal. Jongens, het gaat weer helemaal goed weer vanavond. Ja, want ik uh, wil met een hele andere single beginnen. En uh, uh, dit systeem heeft... Uh, het gaat tot, tot de minuut van de uitzending, gaat het allemaal goed. En op het moment dat je gaat uh, beginnen, zegt hij: doe het even lekker zelf. Nou, uh, dan uh, ga ik het nog een keer proberen. Eens even kijken. Want. Uh, Huppatee. Dan moet ik weer even terug naar... We hadden Johanna Jorgo, maar dat is singeltje nummer twee. Want uh, er zit altijd wel een beetje een logische opbouw in zo'n programma. En dan moet ik weer even terug naar hier naartoe. En dan zeg ik oké. Okay. En dan gaan we nog een keer proberen. Even kijken. Hoppata. Ben, nu nu ja, ben ik nu wel? Ja, inderdaad. Ben ik nu wel. ...van de popprijs Amstel in Meerlanden 2024. Maar je luisterde ook naar de winnaars van de Rob Akda Award 2026. Eén en in dezelfde groep, uh, escalatie, want zij mogen op 5 mei al beginnen op het hoofdpodium... ...als het dan nog overeind blijft, uh, want dat is de prijs bij de Rob Akda Award die... Daarbij hoort, en het is traditie getrouwd dat de winnaars van die wordt altijd op het hoofdpodium mogen beginnen. Nou, dat uh, gaat dan ook gebeuren. 12 koppige band, die dan uh, de boel al vakkundig gaat lopen afbreken, voordat het al begonnen is. Goed, wij beginnen ook vanavond, want uh, we hebben een schuine streep alternatieve FM... 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dat is het ook. Ja, ja, ja, je zit heel verbaasd te kijken. Maar het is, het is wel degelijk. Dus het logootje moet er straks van die 3 voor 12 moet er ook in. Dus dan weet je dat ook weer. dus uh, ja Ik zit even met uh, collega Leon van Niels eventjes dat even door te nemen. Want anders dan uh, heel verbaasd te kijken. Zo van. Ja, maar waarom? Dat heeft alles uh, te maken met een wisseling toen van Barney Willemsen en Tom Bruins. Toen ging het uh, feest niet door van een uh, 3 voor 12 uh, Noord-Holland Vloedgolf van januari. Door die wissel is dat er toen uitgegaan. En vorige maand hadden we hem ook niet vanwege de Rob agda Dus dit wordt de eerste vandaag van... en niet alleen vandaag, maar uh, de eerste van het jaar. Uh, en het is de bedoeling dat er nog een aantal gaan volgen. Dus dat uh, sowieso. Wat gaan we doen? We hebben een uh, gesprek met Zico Schilter van Der No Recipe... Dat, uh, ik weet niet of we dat precies in dit eerste uur zo uit kunnen mikken... want we gaan ook nog ergens een soundcheck doen voor de gast van vanavond. En dat is Lisetta Viva, dat is een oude bekende. En die heb ik zelf eerder nog in januari bij de Sexton Sunday Sounds aan het werk gezien. En daar speelde ze al, al nieuw werk. En dat nieuwe werk gaat ze ook vanavond hier laten horen... Uh, want het is er weer tijd voor om dat te doen. En dat was wel een mooie aanleiding. Uh, in januari hadden we dit al een beetje afgesproken. En zeiden van, nou, dan uh, kunnen we dat wel op 26 maart doen. Dat is dus vandaag. En zij komt straks een aantal nummers laten horen. Dus dat gaat vanaf 8 uur zo'n beetje beginnen. En verder hebben we natuurlijk ook nog nieuwe muziek. Zoals nog toegevoegd. Want die hebben we nog niet uh, laten delen op de socials. Of dat hebben we nog niet gedeeld op de socials. De Subterranean Street Society. Met een nieuwe single die morgen uitkomt. Uh, Alleen ik ben niet uh, de echt echte eerste. Nee, ze hebben hem al laten horen bij het grote 3 voor 12. Namelijk bij Jasper Leidens op 3FM. Daar is hij al uh, ten doop uh, gehouden. Dus dat eh, sowieso. En verder zitten er nog een aantal singles in... bijvoorbeeld van Roel met Oké. OK. En die kennen we ook nog... van de Drop Act Award. En er zit nog meer eh, nieuw materiaal in. Maar dan moet ik even het eh, blaadje erbij halen... van bijvoorbeeld Din Pinks. En zeg ik dat dan goed... ja, dan heb ik eigenlijk alles eh, wel gehad. Eh, we gaan nu eh, met... Joanne Jorgo aan de gang. Want die eh, komt ook nog... met een aantal nieuwe dingen... En ze heeft ook nog plannen om een album uit te gaan brengen. En dat gaat totaal anders klinken als dat je van haar gewend bent. Een beetje de alternative rock, shoegaze-achtig materiaal wat uh, Johanna Jorgo maakt. Maar dit is toch totaal anders. Hier heb je de single die ze vorige week heeft uitgebracht. Dat nummer dat heet Marble Gaze. Ik kom mijn wiel spin, Voel me net een DJ. Raak een lage hempje aan. Voel me net als CJ. Mens, ik gooi mijn schouders los. Lijkt wel op mijn piekdate. Schat ik kan rappen voor je. Zing zingen net als diep, eh. maak een fest, strek je armen uit. Hoe ik dance Soldier boy, geef de vlinders in de blijf. Ik ga dom, ik heb super domme, blondjes op mijn huis. Ga erin de kom en vlieg er bijna uit. Op je arme uit, Maak een vest en doe de shoulder lean. Show the show Brak aan laag, ga omlaag en doe de show lean. Show show Ik draai me om, ik ga super dom. 20, maar ze lijken ouder. Shotgun, shoulder beweeg mijn schouder. Even groter als een kabouter. Zeg de buren niet bellen na. Boy, ben met Dins, maak me niet Ziggy. Net die boxers, van de action. Swek gaat over de kop. Attraction, BBL bitches. Hey, fashion. serieus, waar de fuck ben je mee bezig? Al mijn kakkers die chillen in mansions. Vraag me de brandy, dit is high fashion, bitch. Weepen die katjes met fashion, dat jouw time is, is jouw We maken geluid, want vorig jaar gaven die bitches niet thuis. We lachen die in de mond, hij gaat er niet meer uit. Strek je allemaal uit. Er stond nog uh, wat uh, in de krant uh, over de nieuwe muziek die uit Zandvoort uh, komt. Namelijk van Wendy Moore. Maar datzelfde geldt ook voor deze Dins. Die hebben dat uh, een aantal weken, twee weken terug ook al gedaan met, uh, met dit nummer. Shoulder Lean. En dan is het toch ook wel zaak dat we die ook laten horen in een uh, 3 voor 12 noord holland voetbal, Want tenslotte, ze komen uit Zandvoort. Uh, Johanna Jorgo doet dat ook. Want die uh, woont tegenwoordig alweer voor een... Uh, aantal jaren in Amsterdam. En daarvoor heeft ze in Groningen gewoond. Ja, dat uh, krijg je. Dan uh, tel je mee als je in Amsterdam uh, woont. Met het, uh, de nieuwe single Marble Gaze. Uh, dan Jit. Want uh, daar is ook nog wel wat over te vertellen. Want die gaat afstuderen aan de Herman Brood Academie. En zij zal dat doen in de Echo. En ik weet niet precies op welke datum, Maar volgens mij was het 3 april. Op vrijdag 3 april uh, dan gaat dat uh, plaatsvinden en optreden. En dat is dan wel mooi, want dan gaan we daar ook nog wat over mee doen. Want uh, de single die het meest recent is van JIT, dat is deze. Ik ben een vrouw.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 I'm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 Gezegd dan gedaan Volgorde Of niet Zie je wel Of niet Ben je fel Of heel erg verliefd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 ja, Lossios met Simpler. Ja, uh, ik vind het altijd een beetje toch een uh, taal in dat opzicht. Want uh, hij maakt uh, mooie doorkijkjes naar als er uh, situaties zich voordoen... die totaal anders met de tekst van de single te maken heeft. Hoewel de lading wel degelijk uh, uh, het hele verhaal dekt. Uh, want ja... Het is wel een gevoel, wat los jongens uit. Uh, je moet het maar even terugkijken. Bij 3 voor 12 Noord-Holland staat het erop. Ik geloof iets uh, van twee weken terug. Uh, toen heeft hij dat uitgebracht. Uh, uh, daarvoor hoorde je Jit met Ik ben een vrouw. En dan weer terug naar een van de deelnemers uit de Robbenact wordt. Volgens mij zat zij in voorronde nummer 2. En dan heb ik het over Pien. En dat nummer dat heet San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 The devil at that crossroads Are you willing to give And give your soul But De clip bij dit nummer. Dat hebben ze opgenomen hier. Onze achtertuin, namelijk het strand. Met daarop de, de zee als achtergrond. Damn alone met In Your Heart of In Your Art. Want uh, dat ben ik een beetje ontgaan. Daarvoor hoorde je Pien met San. Uh, nu een aantal nummers achter elkaar. Bijvoorbeeld, uh, we beginnen met uh, Ion met Straight Line. Daarachter hoor je het uh, verhaal van There's No Recipe met Walk Away. Dan het gesprek wat ik had met Zico Schilte van de band en daar weer achter Superstorm, dat nummer waar het om draait, want daar hebben ze een videoclip bij gemaakt. Dus dat uh, is een beetje het uh, verhaal van de komende 20 nou zeg maar 25 minuten.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 Lying Walk a straight line Recipe Hoorde je net met Walk Away. Maar ze hebben nog wat nieuws. Althans, het is een beetje al uh, een beetje achterhaald. Hoewel ze nu eigenlijk er ook een clip bij hebben gemaakt. Want de single was al eerder uitgebracht, uh, Superstorm. En daar is dus ook een clip. En alle aanleiding, want we gaan praten met de frontman van de band. Dat is Zico Schilte. Hallo Zico. Hallo. Hallo. Ja, want uh, van, uh, van wanneer zijn jullie, Hoe lang zijn jullie bezig als There's No Recipe? Ja, we zijn al best lang bezig. Ja. Het eerste album kwam in 2021 uit, hm. eigenlijk nog net in corona. Ja. En daarna zijn we heel veel gaan spelen. Um, maar ja, het gaat bij ons een beetje op en neer. Dan gaan we weer echt de studio in om nieuwe muziek te maken. Hm. En daarnaast hebben we echt tijd om weer echt vol te gaan, uh, gaan spelen. Dus dat gaat een beetje om zijn deur bij ons. Ja. Uh, en nu zitten we echt weer in een periode van, uh, van release, We hebben echt veel nieuwe dingen gemaakt um, en komen eigenlijk langzaam weer een beetje naar buiten om ook echt dit materiaal live, uh, live te gaan spelen. Maar we zijn dus altijd gezegd, een jaartje of vijf. Ja. Uh, nou ben ik een pietje rommelkont, uh, maar hoe zit het uh, met jullie? Met ons? Ja ik zeg uh, chaotisch, ik ben zelf chaotisch, maar hoe zit het met jullie? Uh, nou ja, ik, ik, ik word ook wel soms omschreven als uh, chaot uh, En We worden er ook af en toe wel een beetje op aangesproken dat onze PR niet helemaal uh, ja, daar is. En ook het hele social media gebeuren, daar ben ik ook enigszins chaotisch wel in. Maar we komen nu toch redelijk met wat mooie dingen. Uh, we, hebben ook, weet je, we, we werken ook veel samen met andere mensen. Bijvoorbeeld een hele super mooie filmcrew die. Dat die aankomende videoclip helemaal heeft bedacht uh, en geregisseerd. Dus uh, dat soort dingen waar ik het eigenlijk best chaotisch in ben, proberen we een beetje uit de handen te geven. Ja, dat is, dat is, dat is uh, mooi. Dus het is wel belangrijk dat je iemand uh, achter je hebt staan die ook een beetje structureel en in structuren denkt. Zeker, <laughs> zeker. Ja, euh, nou vertel mij wat. Want euh, achter de schermen om zijn er hier ook nog wel wat dingen over en weer geweest. Maar daar gaan we het niet uh, in de radio over hebben, op, op de radio, dat, dat zeker niet. Uh, dan die clip, want uh, Superstorm, laten we eerst even praten over waar gaat die single eigenlijk over? Oeh, ja, dat is lastig te zeggen. Uh, mijn mijn teksten komen vaak een beetje willekeurig tot me eigenlijk. Hmm. Wat losse flarden. Ja. Uh, het gaat eigenlijk over um, verlangen naar iemand hebben in een relatie. Ja. Um, maar ook niet eigenlijk worden opgeslokt door dat verlangen en nog steeds eigenlijk ook op eigen benen kunnen staan. Mm -hmm. uh, dus ik, ja, het is wat vaag, maar ik zou het eigenlijk omschrijven als jezelf kunnen blijven in je relatie tot, uh, tot anderen. Uh, en eigenlijk zijn, ja, is de regisseur in het videoclip eigenlijk zelf, heeft hij ook zelf. Ja. Uh, en eigenlijk is die ook nog best wel open. Dus je kunt er ook eigenlijk zelf als luisteraar, als kijker, uh, nu ook eigenlijk je eigen verhaal een beetje inzien. Ja. Uh, maar het gaat een beetje daarover, over het push-pull-effect van, uh, van je eigen verlangen. Ja. Naar, naar andere mensen. Uh, die locatie van die videoclip, uh, waar jullie dat opgenomen hebben, is ook best wel een uh, leuke. Want het is een voormalige, zoals ze dat in de uh, volksmond noemen, een petoet oftewel een gevangenis, een bias... Of, ja. Nou ja, en met de bias heb ik eigenlijk al verraden... welke bias dat moet zijn. Ja, ja <laughs> dat de, de ja. Dus is de bel van bias inderdaad ja Nu natuurlijk ja, wordt niet meer gebruikt als bias... grotendeels ook gesloopt. Ja. Uh, en juist daar uh, dachten we van... dat is een gave setting... Uh, om onze videoclip eigenlijk op te nemen. Ja. Um, en ja, weet je... Die, die muziek gaat dus ook over... over um, ja... Een beetje de, de wisselwerking tussen dus vrijheid en controle. Ja. Uh, en juist uh, nou, in een bias uh, uh, zit je eigenlijk altijd opgesloten. Ja. Dus dat vonden we dan ook al een soort grappige symbolische uh, samenwerking tussen locatie en verhaal. Ja. Maar hebben jullie daar ook lang over nagedacht om, uh, om juist de Bijlman-Bias daarvoor als locatie te gebruiken? Want je had natuurlijk ook iets anders kunnen bedenken. Zeker, ja. Nou ja, we hebben inderdaad, er was wel een soort shortlist... Op een gegeven moment, wat uh, ik dacht ook aan het, aan het zonnehuis. Um, is dat dan ook een gevangenis? Het zonnehuis? Nee, hey, dat is geen gevangenis. Uh, en ik weet niet. Dat paste dat past dus ook wat minder bij wat, uh, ja, een beetje wat minder bij, deze, bij dit verhaal. Um, en uiteindelijk uh, gaf de bias eigenlijk zoveel meer vrijheid met ook uh, een klein beetje videotechnisch, waar ik ook niet helemaal. In zit, maar qua licht en qua uh, scènes die we zullen opnemen uh, was die bias ook echt qua gebouw uh, en sfeer echt het uh, best passende. Ja, uh, want ook de muziek zoals die klinkt uh, heeft ook wel soms iets desolaats ook. Ja. Of zeg ik nou iets, uh, iets heel verkeerd? Nee, nee zeker niet. Het is. Uh, ja, desolaat. Uh, Verlaat bedoel jij dan? Denk ik. Ja, desolaat. Hè? Dus niet dit is laat of het is, het is al zo laat. Nee, desolaat. Ja, um, hoe, uh, hoe, hoe... Ja, nou ja, kijk, er zit, er zit af en toe, en uh, als ik zeg Radiohead, want, daar zit, uh, want als ik uh, jou, jouw zang wel eens hoor, dan denk ik, nou, het lijkt net alsof ik uh, Tom York hoor. Ja, ik heb een iets laag stem dan Tom Jorpe volgens mij. Iets ja. Zielig, hoop ik ook. <laughs> nee. Maar uh, nee, Radiohead is wel voor ons altijd echt een, wel een uh, inspiratie geweest. Ja. Uh, zeker inderdaad qua, uh, ja ook gewoon qua palet ook een beetje. Dus dat je ook een soort sfeer neerzet met, uh, met, met het geluid wat je maakt. Ja. Gewoon dat omdat het per se gaat om de akkoorden. Dus ja, nee, zeker een grote inspiratiebron voor ons. Ja, ja uh, dat is een beetje het, uh, het hele verhaal. Uh, dan uh, natuurlijk uh, die single Superstorm uh, met die videoclip. Uh, maar kunnen we nog iets van jullie gaan verwachten de komende tijd? Want uh, ja. kijk, di die single die hebben jullie een aantal weken geleden gedropt. Maar ik neem aan dat er misschien nog wel wat meer gaat komen van, van jullie kant uit. Ja, ja we, we, we brengen nog twee nieuwe nummers uit. Uh, komende zomer. Ja. En uh, dat komt uh, eigenlijk samen met deze drie nummers die we nu al uit, uh, uit hebben gebracht uh, in een EP samen. Mm -hmm. um, en dan zul je ook merken dat dat een toch wel een soort chronologisch mooi verhaal uh, wordt. Ja. Um, en daar komt ook nog een, een nieuwe release-show bij. Die staat nog niet gepland, maar die, die, die komt eraan. Dus, dus, dus we zijn nog niet van jullie af als het ook gaat om optredens en dat soort zaken? Nee, dat gaat nu echt nog wel het hele jaar door. Dat begint nu ook echt wel te lopen. Dus daar krijgen we ook echt een beetje momentum weer in. Uh, en die EP-release, die moet echt nog komen. Dus dit is inderdaad allemaal, ook deze clip, echt onderdeel van die, van die aankomende EP. Ja. Uh, dan is natuurlijk nog een afsluitende vraag: waar is There's No Recipe te vinden op het wereldwijde web? Ja, eigenlijk op alle uh, online streamingdiensten. Uh, dus gewoon op, uh, op bijvoorbeeld op Spotify, op Tidal, op uh, ja, waar je ook uh, naar luistert. Um, ja, voor de rest uh, we hebben we niet echt een eigen website of iets. Maar goed, we maken muziek, dus uh, we dachten vooral de. De plekken waar je de muziek kan horen, zijn voor ons het belangrijkste om op te staan. Mm -hmm. uh, dus daar, daar zijn wij een beetje in. En op Instagram ook wel, doen we ook uh, nu best wel veel dingen. Uh, dus dat. Dan is het nu tijd voor Superstorm. Dat was There's No Recipe met het uh, nummer Superstorm. En dat uh, sloeg natuurlijk op het uh, hele verhaal rondom de videoclip die online is gekomen. We gaan uh, gauw verder, want we hebben er nog, uh, nog een paar die we nog uh, willen laten horen. Zo ook bijvoorbeeld deze single van Christy die ook vrij recent is uitgebracht. The of the night In the rhythm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 quality to touch your soul Dat was die single die je hoort dat zeg maar het uh, eerste uur zo'n beetje een B bee aan het afsluiten. Want we hebben er nog eentje die we nog kunnen laten horen. En die komt van iemand die er al eerder is geweest met een band. En dat is een vierkoppige band uit de Zaanstreek. Lorena in het Tijd en het nummer dat heet In the Waiting Alive.